John van Kam met het CNRS-journaal. De grootste oppositiegroepering in Syrië, de Nationale Coalitie, boycotte vredesbesprekingen. Ze doen dat uit protest tegen de luchtaanvallen die Rusland sinds kort uitvoert. Rusland bestookt doelen van IS, maar ook van andere tegenstanders van bondgenoot Assad. De Russen weigeren om die reden gezamenlijk op te trekken met het Westen, dat juist sommige groeperingen steunt in hun strijd tegen Assad. Het internationale coalitie ook niet dat de VN-gezant die de vredesbesprekingen leidt, zich niet uitspreekt over de toekomstige positie van de Syrische leider. Burgemeester Van Zanen verwacht dat er nog meer aanhoudingen zullen volgen... na het bekijken van de beelden van de opstootjes vanmiddag in Utrecht. Bij een demonstratie van de anti-islamitische organisatie Pegida... werden tien mensen gearresteerd. Rond de betoging in het centrum van de stad braken gevechten uit... toen tegendemonstranten Pegida-aanhangers uitmaakten voor nazi's. Volgens Van Zanen zijn daarbij raken klappen gevallen... maar voor ook mensen gewond zijn geraakt kon hij niet zeggen. Pegida kondigde aan binnenkort terug te keren naar Utrecht. In het dorpje in Bretagne zijn honderden witte kruisen neergezet om stil te staan bij het hoge aantal zelfmoorden onder boeren in Frankrijk. Twee jaar geleden bleek uit een onderzoek dat om de dag een Franse boer een eind aan zijn leven maakt. Tussen 2007 en 2009 waren het er zo'n 500. Volgens de organisatie die de kruizen plaatste heeft het hoge aantal zelfmoorden te maken met de dalende prijzen voor producten als melk en varkensvlees.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 Hartelijk welkom bij dit programma, Peaceful Radio. Twee uur lang nieuwheidsmuziek hier op je eigen lokale radio, CFM Zandvoort. En ik ben Ben of Eugen, uw gast hier voor de komende twee uur. We beginnen weer met twee nieuwe cd's in het eerste nummer. Volgend uur ook natuurlijk. Uh, nou, um, dit, de eerste cd is de uh, Ultimate Guide to Scottish Folk Music van het label ARC Music uit uh, Engeland. En de tweede CD komt uit Denemarken. Is van uh, Josephine en Trine op Sal Unbroken Dreams. Op, uh, even kijken. Ja, harp en een ander snare instrument, een basse of zo. Goed, maakt niet uit. Uh, ga er maar eens lekker voor zitten. Ontspan, relax. En geniet van twee uur lang nieuwheidsmuziek muziek op je eigen lokale radio. Peacefulradio.eu